De orkaan is op mijn luchtpijp geslagen. Een versterkend maal, anders, anders red ik het niet. Is dat de aflossing? Huh? Uh, um, um, um, um. Mijn naam is Olivier B. Bommel. Uh, uh, geen aflossing, nee. Uh, we zijn verdwaalde reizigers en we zoeken de weg. En voedsel en benzine natuurlijk. Uh, um, we zullen ervoor betalen, dat spreekt. <gachi> dat spreekt. Geen aflossing, nee.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 Eh, uh, hier is wat geld. Uh, stap in, Tompoes. Ik, ik volg je. Uh, uh, wat een onzin. De eenzaamheid is die oude heer missen natuurlijk in de te geslagen. Dat soort bakerijmen zegt Joost ook op het top. Oeh, dit is pas spelenvraag in de zomerzon, hè? Wat jij?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 de de de de Goeie! We moeten hier de de de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 die altijd een beetje onrustig was als de wind omliep. Ah, hier is het iemand niet voor de wind gegaan. Ze hebben de wind van voren gekregen. Schipbreuk, wat komt ervan? Ah, ah, wie hebben we dat? Wel, wel. Het is een slechte wind die niet goed brengt. Hoe, hoe, hoe laat is het? Waar ben ik natuurlijk? Hoe, hoe kom ik hier? Op de wat... wind, der verandering. Ah.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 Een vogel. Bah, een figuur zonder hart. En een ruggengraat heeft hij ook niet. Maar, maar, maar daar naderen enkele lieden die uit fermer hout gesneden zijn. Zoet ze zien. Afdeling! En... Houd! Uh, hu! Uuut! Obol Repel. Oh. Generaal van het Zuidwereldse Bevrijdingsleger. Oh. Wat is uw richting? Eh, uh, uh, uh, da daar ergens, uh, generaal Repel. Uh, een herberg bedoel ik. Uh, we zijn verdronken, zodat we erg nat zijn. Vreemde uh, dingen. Laat uw papieren zien. Eh, uh, pa pa pa pa pa pa papieren. Uh, het geld is een, een, een beetje nat geworden. Ik, ik ben een schipreukeling. Uh, Bommel is mijn naam. Uh, maar het heeft nog wel waarde, het geld, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, kijk, uh, dit is mijn lidmaatschap van de kleine club, u, u weet wel.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 Dit alles is heel vreselijk voor iemand die... Uh, Adres? Uh, uh, bo Bobbelstein natuurlijk. D daar leid ik een prettig, rustig leven vol mooie gedachten. Uh, en daarom... Uh, Politieke beginselen! Ja, maar dat zeg ik toch net. Vol mooie gedachten, zei ik. Uh, politiek doe ik niet, bedoel ik. Hoe kan dat?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 Hij ja. kent zijn plaats niet. Hoe kan men zorgen voor orde, vrijheid en recht als niet iedereen zijn plaats kent? Uh, dit, dit, uh, dit is tampoes. Ik, uh, ik, ik bedoel, je hoort het, jonge ja, vriend. Je ongemanierdheid is erg ongepast. Ja. Zo ben ik je niet voorgegaan. En dat terwijl generaal Repel zal zorgen dat we een gepast onderdak krijgen. Werkelijk, we moeten ons aan de regels houden. De overheid hier weet wat goed voor ons is. <tied>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 Je kunt beter oppassen voor die dilemma. Vertrouwen kan je in hem niet, want er waait met alle winden mee. De nacht was gevallen en de maan scheen vreedzaam op Grand Hotel Wirrell. Nadat het gebouw geheel ontruimd was voor de buitenlandse gast, heerste er een diepe stilte, die slechts verbroken werd door het kraken van houtwerk en het zuchten van de aanzienlijke vreemdeling.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 Daar ja, heb je het al. Een inbreker. Help! Een aanslag! Help! Pst! Stil toch. Nou, okay. Ik wil geen kwaad doen, heus niet. Ik wil alleen maar mijn bagage halen. Die is hier achtergebleven toen de soldaten wegjoeg. Dit was mijn kamer. Oh, oh, wat wat oh. is er aan het handje? Een, een inbreker, zie je? Huh? Eh?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 Maar wie wint zal stormoogsten, daar zal ik wel voor zorgen. Ga maar weer rustig slapen. Oh, wat spijt me dat nu toch. Die vogel is een bemoeial. Maar ik zal ervoor zorgen dat hier recht gedaan wordt en dat u uw kamer terugkrijgt. Oh, oh, oh, oh. Geloof me niet. Eenvoudige lieden weten niet dat een heer het goede met hem voor heeft.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 Dat heeft natuurlijk met de toestanden hier te maken. Hoe was het ook weer? Als je K.D. zingen hoort... Hm, dat lijkt me onzin, want die arme mevrouw K.D. zingt nooit. En hoe was het ook nog maar weer verder? Hé, hey. Hey, daar komt een grijzaard aan. Misschien kan hij me helpen. Um, kent u misschien het rijmpje van K.D. die gaat zingen? Mm. En, en Weet u ook hoe het uh, precies is? Natuurlijk. Als je K.D. zingen hoort...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 Heel mooi. Een van de goede oude dingen die we hier in ere houden. Rustrest, zo is het maar net. Eer voor vroeger. Dat hoort tot onze gebruiken. Daarom heeft mijn zoon, de president, me hier in het rijkste huis voor oude dagen gezet. Vrij onderdak en elke dag knollen. Rustrest. Heel mooi.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 Mobilisatie! Druk de revolutie de kop in! De vijand loert! Grijp de oproerkraaier! Gauw, oh, door de achterdeur. Maak dat je wegkomt voordat ze je ramponeerden! Ram, ram, rampo. Oh. De Schuilplaats hier in de buurt in de bergen. Daar hebben we dan net een God gezien. Vlug voordat ze ons in de gaten krijgen, hier zijn we wel even veilig.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 Je natuurlijk naar Repel gaan en de wind laten krijgen van Bommel's schuilplaats. Maar het is een dilemma. Auw! Auw! Auw, want er is iets mis met de wind. Oh, oh, Auw. Jij hier? Hoe durf je? Jij bent de schuld van alles. Verrader, ik zal je. Auw! Auw. Dat zou je niet helpen! Ik ben een arme vogel die op de wind vliegt.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 Hoe kunnen we zo wapens zoeken? -m -m Misschien hoeft dat niet. Nee. Wij kunnen niet zien, maar de soldaten ook niet. <laughs> nee. Het is trouwens een... Benauwde mist, vind ik. Ja. Ja. Hij maakt me suf. Laten we ergens even gaan uh... rusten, Heel is <laughs> heel overstandig. Huh? Kellen dampen zitten. Ja. Ja. Gevaar. Ja, maar... Slecht voor het uh, die hier niet gezien worden. Even rustig. Ja. Klikkig. Oh, oh, oh. De wind ter verandering. Hij loopt om van zuid naar noord. Zo gaat het altijd. Oh, geen wind zonder keerwind. En ik zit er maar mee.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 Auf der Einde einer Eiszeit, das muss studiert worden. Es ist gut, meine Pips, dass die Behörden mal einer Wederballon zusammenstellen haben lassen. Der Wind dreiert sich nach den Norden. heden sollen wir der Ballon steigen lassen. Es gibt eine gute Kanz, dass er nach der Weichrad geblasen worden soll. Und dann sollen wir eigentlich Sicherheit bekommen. Sicherheit wovon? Von der Ursachen des Phänomens, der Pips. Da weiht der Wind immer nord auf seid Ist das einer Passat, der sich wisselt mit einer Antipassat? So frage ich mich, wo sieht die jonas da aus? Das sollen wir nun eigentlich feststellen können. Nachhalt der Frau der Passat-Indikator gut fast, bitte. Kü. Er ist sehr kostlich. Ach, nun fangt es an. Er kann aufsteigern. Nun geht los.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 En ze begonnen zich een beetje veiliger te voelen... toen Tom Poes plotseling bleef staan. Daar liggen een paar soldaten te slapen. Oh, ka kalm. Vooral hm? kalm blijven. Kalm, ja. we, we, we, we moeten ze ontwapenen hm -hmm. en gevangen nemen. Benieuwd ik. Vooral, vooral stil. Ja. Tompoes, to Tom Poes. Ja. Volg me. Oh, oh. uh, nee. Dat zijn vreedzame soldaten van het Noord-Wereldse volksleger. En die houden daar niet van. Men moet de zeilen naar de wind zetten. Als de wind uit een andere hoek gaat. Ik waarschuw me even. Dilema heeft gelijk. De, de wind komt niet langer uit het zuiden. Wat, wat is dat voor onzin? We lopen hier in levensgevaar. En jullie praten over het weer. Nee. Terwijl heel Zuid-Werel mij wil ramponeren. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. O, dit is noord -Wirrell. Hier wordt niet geramponeerd. Oh. O, het land is bevrijd van de dwingelandij. En wordt nu door het volk geregeerd.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 We hadden ze op te ontwapenen en gevangen nemen, zoals ik direct al zei. Maar, maar, maar misschien is het toch niet te laat. De kracht van een heer ik bedoel ik... Stil, we kunnen beter meegaan. Alles is veranderd toen de wind vannacht omliep. Precies zoals in het rijpje van de vuurtorenwachter. Weet u nog wel? Gooi uw knops weg. Kijk, ze brengen ons naar de toren. Komt de wind uit zuid, dan trekt obel Repel uit. Maar als je Kalee zingen hoort, komt de wind uit noord. Lachelijk, ik, ik heb nog nooit gehoord. De wind is nooit, de morgen gloort. De tirannie in damp gesmoord. Het geldt er ieder te bevrijden. Gelijkheid, dat is hoe het hoort. Hier zijn een paar vreemden, ze de verdacht rond.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 Hij is een gelijke. Eerlijk delen. Dan maar wat minder knollen. Als hij verder maar flink werkt. Wie geen knollen graaft, graaft een eigen graf. Tom Poes trok zich niet veel aan van deze Noord-Wereldse zegswijze. Hij had de kok in het oog gekregen en hij liep zo onbevangen mogelijk naar hem toe. Jij bent toch uh, Obol Repel? Ja, ik ben de gaarkeukengelijke. Doe je dit werk al lang? Natuurlijk.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 De beklagenswaardige heer Bommel was naar de raadzaal van het Volkspaleis gebracht. En de voorzitter, mevrouw Kadé, nam het woord. Hé, hey, even, even centraal hè. Eert en maker, moet moeten hun helmen afzetten. Jullie zitten hier niet als soldaten, maar als gelijken. Soldaten zijn niks. En Sintel is de enige soldaat hier. De zitting is geopend.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 ik vind... Niks te vinden. Ik heb gelijk. We zijn allemaal gelijk. Je moet gezuiverd worden. Zet je helm in heer meten. Jullie zijn soldaten. Doe wat jullie worden, Zuiveren, zeg ik. Heer Olly, die de zitting in verzakte houding had gevolgd... Zuiveren, zeg ik. ...merkte plotseling dat niemand meer op hem lette. Ik heb en zonder zich lang te bedenken nam hij de benen. Naar buiten toe. Ik heb Tom Poes zag hem vluchten en hij volgde hem de zaal uit. Dat zuiveren vertrouw ik niet. Ik moet hier Olly volgen en hem vinden voor de anderen. De heer Riepel, hoe doe je dat? Hij wil zich overal buiten houden, zei. Gevaarlijk, hoor. Dat moet ik niet in de wind slaan. Ik ga het aan de voodraad melden. Je treft het, Dilema. Je treft het. Ze zijn net bezig met zuiveren.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 Bij het bejaren denkt men als vanzelf aan vroeger. Mm -hmm. Toen was alles gezelliger, zou ik willen zeggen... met blije kinderstemmetjes. Mm -hmm. Kinderstemmetjes? Van wie? Kleinkinderen. Mm -hmm. Mm -hmm. Sintel was de oudste en die wilde altijd de baas spelen. <laughs> oh, altijd ruzie, hè? Ja.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 We zijn allemaal gelijk. En jij moet gezuiverd worden. Net als Ruk en Sijpel en de vreemdelingen die gevlucht zijn. En, eh... Uh... Hé, hey, zie je dat? Er brandt nog licht bij de oude. Dat is verdacht. Diezelfde nacht zat professor Perlwitskowski in het verre Rommeldam over enige papieren gebogen. Waarnemingsberichten... Der kostelijke Widerballon ist signaliert boven den Zwarte Bergen. Er ist also aufgenommen in den nördlichen Luftstrom. Oh! Wir müssen ihn niederhalen, der er der See bereichert, Mr. Pips. Ja, das soll nicht so best sein. Aber wie können wir ihn laden? Wir können das versuchen mittels dieser Knuppe. Als der Accablator noch hierher hält, kann ich ihn Verstaat u? Ja. Dan tröpelt de lacrima op de bituskapsulen, zodat ja. die zich ooit zetten gaan en verzwaderen. Dan daalt de donderwederse ballon. Als de akkerblad nog maar werkt, dat is de konundrum. Wordt die nu zwaarder? Daalt die nu? Dat weten wij we ja niet, omdat wij de autopneumakquadrain vergeten hebben, dommekop.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 Ik maak geen helm op. O, het is een dilemma. O, o, ik zou KD kunnen gaan inlichten, maar ik weet het niet. O, de wind gaat krimpen, geloof ik. Maar hoe kan dat? O, o, hij waait toch noord of zuid. O, ik voel me weer liggen. Ik zou... Op dat moment staakte de vogel Dilema en Overpijnzingen en ook de beide militairen vielen stil. Boven het bos was een luchtschip zichtbaar geworden dat voortgejaagd door de wind op en afkwam. Ah! Ah! Ah! Wat is dat? Een inval. Ah! Vreemdelingen die in het land binnen! Ah! Ah! Jullie kunnen beter versterken!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 Er zit iets vreemds in de lucht. Het is de wind. De wind der verandering. Verraad. Het is erger, meneer bommel. Er. er gaat iets gebeuren. Het is een invallersopkomst. Er vliegt een grote bal door de lucht. Er. Er. En ik voel me weerlig, want er komt storm uit het westen. Ik waarschuw maar even. Uit het westen? Dat is lang geleden. Waarschuwen? Wat bedoel je met die bal? Wat zijn dat voor... Heel lang geleden. Ik herinner me nog... Een info! Het is een schande...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 zodat een zuivering niet langer nodig was. Zwijg, Orde! omsingelen! We weten niet wat er in die bal zit! En zo kon een generaal Obel Repel nu aan het hoofd van zijn troepen zien optrekken, terwijl mevrouw K.D. van een andere kant naderde. Aanvallen! Omsingelen! Om... Om... De wind is noord, daar morgen vloort. Zwijg, Arne, de wind is niet noord, hij is zuid!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 Tom Poes wachtte niet langer. Hij beklom de capsule en nadat hij het deksel had losgeschroefd, liet hij zich erin zakken. Daarop begon hij de inhoud naar buiten te gooien. En nu begreep heer Bommel plotseling wat de bedoeling was. Opschieten, alles overboord, jonge vriend. Dan wordt hij lichter, zodat hij weer vliegen kan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Vlug, voordat de kabels klappen en de vijand toeslaat. Zwijg, orde, of ik laat je in de slaan! Vaal toch aan!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 Voor de heer van stand, deze apparaten zitten stevig vastgeschroefd. Als je begrijpt wat ik bedoel. Vlug, klim erin. Oh. We zijn los. Los! Dat is nou wat ik noem, de wind in de zeilen hebben. Jullie zijn zo vrij als een vogel. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Wat een komt...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 Voor uh, rampouderen of gelijkknippen bedoel ik? Daarvoor wel. Oh. Het eiland moet al ver achter ons liggen en oh. het gevaar zit nu in het dalen. Eh? Met zo'n storm zal dat niet meevallen. En bovendien weten we helemaal niet waar we terechtkomen. Eh? Deze woorden gaven een nieuwe wending aan heer Olly's zorgen. En ontdaan werkte hij zich in de enge ruimte omhoog om het deksel open te slaan en een blik naar buiten te werpen. Maar het uitzicht stelde hem niet gerust.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 Ik, ik heb mij ernstig bezeerd. Ik wist het wel, er komt geen eind aan het lijden. Je hebt uh, te hard aan het koord getrokken. Daardoor is de ballon gelopen. Oh. Oh. oh, hij meldt werkelijk iets. Ik hoor stemmen daarbinnen. Maar ze klinken niet erg wetenschappelijk, prof. Prof, wat is hier dan los? Wat mag dat bedeuten? De blitz moet je aan de communicator geslagen zijn. Das fragt um eine entschneidende Untersuchung, so meine Pips. Das ist der Bommel. Ach, wie kann man so für den arbeiten? Das ist ja nicht möglich. Man kann nicht in der Kapsule verbleiben.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 Ze trouwens vals. En alles was heel vreselijk. Omdat het ramponeren mij boven het ja, hoofd ging. Ja, is ja weer Zodat ik geheel slapeloos zonder eten uit de lucht ben gevallen. Also, wetenschappelijk kan ik zelfs vaststellen dat niets wetenschappelijk stellen is. Nou. Het is vresbaar. Ik wist het. Daar is eindelijk de aflossing. De wachten uit het begin van dit ware verhaal. Sippen missen. Ja, ja.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 Ik heb honger. Ik Doe het zelf, no Kwaai aap. Het wordt tijd stond, dat jullie manieren leren. Eww, wat een weer! Echt je? Wie wint? zal sturm oogsten. Ik had het kunnen weten. Eww, eww. Maar ik heb zo het idee dat het niet lang zal duren. Eww, met al dat geruzie en gespreuw.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 Het is recht aangenaam.